En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de A1 richting Amsterdam staat tussen Muiderschot en Knopend Diemen... een file van 3 kilometer. Want door werkzaamheid is de A1 bij Knopend Diemen het hele weekend afgesloten... tot maandagochtend 5 uur. Je kunt ook het beste bij Knopend EMS omrijden via Utrecht... over de A27, de A12 en de A2. En nog een korte file op de Ringweg Amsterdam... de A10 West richting Zaanstad. Daar staat voor Knopend Koenplein 2 kilometer.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 presentatie Kees Boonman en Margriet Kromans. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe moet het verder met het CDA? Praten we over stervensbegeleiding of kan rea reanimatie de partij weer tot leven brengen? Met de verkiezingen achter de rug gaat het CDA een nieuwe voorzitter kiezen. Bij ons vanmorgen een van de kanshebbers. Maar we hebben het natuurlijk ook over Libië, Europa en Oman. Want daar gaat de koningin deze week een hapje eten. We hebben drie mensen aan tafel. Ruth petom is hier. Ze stemde nee. als CDA-lid tegen de huidige coalitie met de PVV. Ze wil nu wel graag CDA-partijvoorzitter worden. Ze is een grote kanshebber. Maar hoe gaat zij haar nee tegen de coalitie... Uitleggen aan de ja-zeggers. Daar gaan we het over hebben. Goedemorgen, mevrouw Peeton. Goedemorgen. Hans van Balen van de VVD uit het Europarlement is hier. Goedemorgen, meneer goedemorgen. Van Balen. En Harry van Bommel is hier, buitenlandwoordvoerder woordvoerder van de Socialistische Partij. Ook goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Bomens. En als u onze uitzending wilt zien, dan kunt u ons natuurlijk volgen op troskamerbreed.nl. De kranten van de zaterdag. Nou, natuurlijk veel over Libië, maar daar gaan we zo uitgebreid over verder praten. Maar dan toch ook valt ons oog op het privébezoek van uh, koningin Beatrix. En dat verrast de Tweede Kamer. Het staat op de voorpagina van de Telegraaf. Maar ook in de Volkskrant, Trouw, NRC, Perot. Alle kranten hebben het natuurlijk vandaag over. Uh, ja, Het is geen staatsbezoek. Uh, nou ja, Dus dan kun je overal eten waar je ook wil, meneer van Bommel. Toch? Nou, dat vind ik niet helemaal juist. Het was gepland als een staatsbezoek. En het is nog steeds gekoppeld aan een staatsbezoek aan Qatar. En wanneer je onder de huidige omstandigheden grote onrust in Oman... de mensen gaan de straat op voor meer democratie... en een eerlijkere verdeling van de nationale welvaart. Wanneer je onder die omstandigheden een bezoek brengt aan de sultan van Oman... dan is dat natuurlijk een politiek bezoek. En dat zal ook als zodanig daar worden uitgelegd door de sultan... en zeker ook door de bevolking. Maar dat politieke is er nu toch vanaf gehaald? Het, het is gewoon een etentje, privébezoek. Um, ja, uh, als het dat zou zijn... dan zou de Kamer daar ook geen brief over ontvangen... van de minister van Buitenlandse Zaken. Uh, de koningin gaat natuurlijk iedere avond ergens eten. Uh, daar worden wij niet over geïnformeerd. Daar dat komt lijkt... nooit een brief over. Nee, van. daar van. komt nooit een brief nee, nee. over. Dat lijkt me ook helemaal niet wenselijk. Nee. Uh, gezien het karakter uh, van het bezoek aanvankelijk... Uh, het gesteggel erover... Uh, het besluit uiteindelijk om er geen staatsbezoek van te maken. Uh, denk ik dat dit gewoon een staatsbezoek is in een ander jasje. Even de andere daarover. Hans van Balen. Ja, Wat vind vindt een... u? Kan de koningin naar Oman? Ja, en ik vind het een uh, interessante oplossing. Want een staatsbezoek, daar gaan twee partijen over. Dus Oman en Nederland. Is gekozen om dat uh, niet te doen. En dan is er wel contact. Hè? Uh, laten we zeggen, een diner uh, waar de koningin aan zit. En dat betekent dat je zowel met uh, de... Sultan Kaboos van Oman, die zelf niet ter discussie staat. He, er wordt meer vrijheden, meer, meer uh, welvaart gevraagd. Het is trouwens een vrij liberaal land. Ja. Maar uh, hij staat zelf niet ter discussie. Dus je kunt hiermee, denk ik, a, kijken wat speelt er nu. B, heb je net de oplossing gevonden dat dat staatsbezoek niet doorgaat. Uh, elk optreden van de koningin staat natuurlijk altijd onder politieke verantwoordelijkheid. Uh, dus ik vind het een verstandige oplossing. Heel even, want daar blijft dan toch mijn gedachte bij hangen. U zegt de sultan staat zelf niet ter discussie. Er is in dat land geen vrije pers. Dus hoe de bevolking werkelijk ja, over de sultan ziet, denkt, in, weten wij een niet. Een aantal landen, dat geldt voor Jordanië, dat geldt voor Marokko... dat geldt voor een aantal sultanaten, is dat de mensen niet tegen die koning of die sultan demonstreren, maar veranderingen willen... Uh, omdat die koningshuizen uh, heel goed verankerd zijn. Uh, ik ken Oman zelf en dan zeg ik, dat, dat hoor je, dat zie je. Uh, maar mensen willen meer vrijheden, inderdaad die vrije pers. En misschien toch ook wel uiteindelijk een andere politieke samenstelling. Er zijn in Van, dat land geen politieke partijen, de sultan is al 40 jaar uh, aan de macht. Dat betekent dus dat mensen markt. een democratie willen, dus kunnen stemmen. Uh, maar tot nu toe hebben ze niet opgeroepen dat de sultan zelf moet vertrekken. Even, even, even, even om, om Magiet ook te onderbreken. Van, u kent Oman zelf. Hè? Van, ja. ik, ik ken Oman nog misschien. Nou, nee, ja, nee, niet, niet hem. En, uh, nee, maar uh, sorry, ik raak verward in. Uh, ik ken Oman. Maar uh, is het nou een dictatuur of niet? Het is een, uh, laten we zeggen, een land waar de koning van dus sultan uh, de macht heeft in hoge mate. Hoe noemen ja. we dat? Dat noem je geen democratie. Het is geen democratie, het is een autoritair bewind... waarbij de sultan inderdaad alle macht heeft. Er is een parlement, maar dat mag alleen adviezen uitbrengen. En de sultan heeft al 40 jaar de dienst uit kunnen maken. En zo is dus ook, want het is wel gerelateerd aan zijn positie... zo is ook de nationale welvaart verdeeld op, op grond van zijn spelregels. Ja, en de mensen willen daar verandering mee, maar kijk naar Marokko. Dat was onder Hassan II een dictatuur. Eh, Mohammed VI, de huidige koning van Marokko... Heeft al een flink aantal jaar zijn aan het liberaliseren. Dat, de bevolking wil dat het verder gaat. Ja. Maar hij is wel degene die aanzet heeft gegeven. En dat geldt voor Sultan Kaboos ook. Dus ik vind het een interessante oplossing waarvoor gekozen is. En niet iets om te verwerpen. Mevrouw Petom, mag wat u betreft de koningin privé gaan eten in Oman? Het oh ja, bezoek is ontdaan van zijn officiële status. Dat heeft uh, woordvoerder Hekjan Orban van het CDA ook in de Kamer gezegd. En uh, ja, dat vinden we prima, voelde hij eraan toe. En ik kan me daarin vinden. Dus, wat u betreft, mag ze daar gewoon naartoe? En, ja, en op is, doorreis naar Tata. Ja. Is, is dus uh, kan de koningin eigenlijk sowieso iets privé doen? Of is haar positie als koningin altijd verbonden met dat wat zij ook persoonlijk doet? En ze heeft natuurlijk een hele bijzondere positie. Dat, is, uh, dat maakt dat er heel, heel weinig meer privé is... Uh, maar uh, ja, op deze manier kan ik het uh, goed uh, begrijpen. Er was natuurlijk, van ja, er was natuurlijk wel veel discussie toen de koningin privé naar het Oostenrijk van Jurk Haider wilde. Dat gaf politiek heel veel discussie, er was veel verontwaardiging over. En ik kan me zo voorstellen dat er ook een heel lijstje personen, staatshoofden ook, is... waar de koningin beslist niet uh, naartoe zal kunnen. En dat dan ook van de kant van het CDA uh, en ook de VVD zelfs bezwaar gemaakt zou worden. Mag, mag ik deze Boutussen noemen? Kan ze daar privé gaan dineren wat u betreft? Lijkt me toch Alles niet, Alles wat he? de koningin doet, staat onder politieke verantwoordelijkheid, hè? Dus, ik bedoel, dus het is eigenlijk nooit privé, zegt uh, u daarmee? Laten we zeggen, dat is zeer beperkt. zeer beperkt. Hè? Je ziet, als de koningin ergens naartoe gaat... Uh, zal daar altijd instemming van de regering zijn. En dat, dat is natuurlijk ook zo. En ik zeg, het is een interessante oplossing. Uh, en ik kan er heel goed mee leven. Uh, als u zegt interessant, dan, dan, dan hoor ik daar een beetje in van... Nou, de, de, de koolendigheid is hiermee gespaard. Wat... Een ervan... beetje oneerbiedig om even, dat te even... zeggen in verband met koningin, de maar ik begrijp wel wat de ik bedoel. de banden met Oman goed wil houden. Uh, voor het afzeggen en het doen van een staatszoek heb je twee partijen nodig. En uh, met dit bezoek uh, is er toch ook recht gedaan aan de relatie met Oman. Dus nee. ik vind het verstandig. Tot slot nog heel even. Meneer Van Bommen, wij lazen in uw logboek, laat verhagen maar gaan, die kunnen we makkelijker missen. Wat bedoel je daarmee? Nou, die kunnen we wat makkelijker missen in Nederland als hij een tijdje afwezig is. Um, want hij doet natuurlijk economische zaken. Er staan grote economische belangen op het spel in Oman. Hè. De Rotterdamse haven zit voor de helft in uh, de haven daar. Um, dus, dus hij heeft daar wel wat te zoeken. En uh, ja, het staatshoofd, daar hebben we er maar één van. En ministers hebben er veel meer van. En de koningin kunnen we niet missen, zegt u. Als staatshoofd, als je er hebt, er maar één. Dus... dus... Moet je zuinig op zijn. Om dat uit uw mond te horen. Ja, Ik vind het fantastisch. De SP omhelst de parlementaire democratie niet alleen. Maar ook nog de constitutionele vorst. Dat vind ik mooi. Maar het is wel bekend dat wij altijd gezegd hebben. Dat de koningin eigenlijk geen politieke taken zou moeten hebben. Twee kleine dingetjes nog even. Hans Gebaren. U kent Oman. U kent dus misschien ook iets meer van die sultan. En wellicht ook hoe het eten daar is dan bij. Kent die sultan? ook Gaddafi goed, weet u dat? Uh, alle Arabische uh, vorsten, staatshoofden, politici... hebben wel een verhouding tot uh, Gaddafi. Uh, sommigen hebben er een slechte verhouding mee. Oman zelf is nooit een vriend van Gaddafi geweest. Ze oh, nee, dus... hebben er gewone diplomatieke uh, betrekkingen mee. Ja, uh, want ik vroeg dat natuurlijk omdat de koningin... tijdens het vorkje prikken wellicht dat even kan aansnijden, maar... Uh, laten we zeggen, we hebben niet de menukaart. Die hoeven we ook niet te hebben. En ik weet ook niet wat er besproken wordt. Nou, dat menu zouden we toch eigenlijk wel willen hebben. Maar goed, dat is ja, weer een dan, andere kwestie. Dat weet... moet u dan maar uh, ja. aan de vragen. Oké, okay, nou, we hebben het hier wel mee gehad, Meneer van Boven, komt er eigenlijk nou nog een debat over, of niet? Ja, dinsdag zal het aan de orde komen met vragenuur. Tegelijkertijd zit de koningin al reeds nee, in het dat's, vliegtuig? Dat's, ja, in het vliegtuig. Maar ja. ja, de vraag is waar gaat dat vliegtuig dan landen? Nou, um, in Oman? Eh, vermoedelijk wel. Hè. De minister-president heeft terecht gezegd... de Kamer gaat er niet over. Nou, Waarom to gaat u er dan toch over praten? Nou, omdat ik het een politiek bezoek vind. Okay. En dus heb ik er een opvatting over. Ja, maar daarmee is dus niet gezegd dat u het alsnog wil voorkomen. Ik zou het, het liefst voorkomen, maar ik merk dat daar in de Kamer geen dat meerderheid voor te halen is. Uh, maar de minister-president moet het toch nogmaals komen uitleggen in de Kamer. Oké, okay, deze delicate kwestie uh, hebben we voldoende behandeld, uh, denk ik. En uh, ja, we praten zo uitgebreid verder. Maar we kijken natuurlijk toch even terug op die spannende afgelopen politieke week. Weekoverzicht. En dat was een beetje een rare week, met rare verkiezingen... die vooral over de provincie moesten gaan. Limburg teruggeven aan de Limburgers. Friesland teruggeven aan de Friese. Dat kan altijd nog. Wij hadden het voorlopig nog niet zo letterlijk opgevat. Wonderlijke verkiezingen dus, omdat los van de provincie... vooral het lot van het kabinet ervan afhing. Rutte heeft het zelf gezegd, dit is een test voor de regering, voor het regeringsbeleid. Vooraf was er voluit campagne. Geen bejaarden te huis of er stond wel een politicus in de soep te roeren. Ook politici waar je helemaal niet op kon stemmen trouwens. Uh, ik heb in alle camp uh, provincies hebben campagne gevoerd uh, en daar dat de sfeer goed in. Maxime Verhagen had het lastig, ging waar op vakantie... en werd ervan beschuldigd dat hij zijn ambtenaren... aan zijn CDA-campagne liet klussen. Er zijn, voor zover ik het allemaal weet als Kamerlid... geen speeches geschreven voor de minister, de... de, de, de moet zeggen, de... Uh, um, de verkiezingsdag zelf bracht meer mensen op de been dan gedacht. Dus hoezo rare verkiezingen? Het was gewoon een feest van de democratie. Als ik hier omheen kijk, vind ik de sfeer echt fantastisch. Want weet u waarom? De heerst hier een kameraadschap. Van tevoren hield iedereen zijn hart vast, maar hoopte vooral op een goede afloop. Vooralsnog blijf ik van goede moed. En aan die goede afloop werd hard gewerkt. He, de, de stemmen zijn natuurlijk nog lang niet allemaal geteld. Mijn man en mijn zoon zijn op dit moment aan het tellen. En na de telling rekende iedereen zich rijk. In onze democratie kan er nooit maar één de winnaar zijn. We kunnen alle 150 winnaars van de verkiezingen gaan plaatsnemen. Eerst werd er op links gejuicht. Als je dan kijkt naar de uitslag, dan moet je zeggen die is voor ons voor de Partij van de Arbeid niet slecht en voor het land is hij geweldig. En later vierde juist de andere kant een feestje. Mensen. Wat een wat een wat een razend spannende avond. Het doet zo denken aan 9 juni vorig jaar, weet u nog in de stranden. Verdriet was er in het midden, al weet u het onderhand wel. Ook als je zwaar verliest, noem je dat in de politiek heel anders. We zijn niet verder gezakt. En dat betekent dat we een vloer hebben van waaruit we kunnen springen. Niet verder somberen en de partij gewoon weer opbouwen. Laat dat maar over aan Elko Brinkman. Ja, Maar als je in de politiek zit, dan heb je geen tijd voor de Positiever Positief tegenaan en al twijfelt menig een aan de stabiliteit. Nieuwe verkiezingen staan nog even niet op de planning. Komt gewoon goed. Ik bedoel, het zonnetje schijnt buiten. Het wordt een mooie dag en het wordt een mooie vier jaren. Tros, Radio 1. 16 minuten over 11. En u luistert naar Breed met vandaag aan tafel drie gasten. Rut Petom, zij wil graag voorzitter van het CDA worden... en ze maakt ook een goede kans, hebben we begrepen. Hans van Balen, delegatieleider, zeg maar de nummer 1 van de VVD... in het Europees Parlement. En Harry van Bommel, eh, SP, Tweede Kamerlid. Um, ja, we hebben natuurlijk uh, deze week veel over het uh, kleine binnenland gesproken... maar we beginnen vandaag hier maar weer eens over het grote buitenland. Um, aanstaande vrijdag volgende week is er een uh, grote Europese, een extra-Europese top in Brussel. Twee onderwerpen staan daar uh, op de agenda. Het conflict in Libië en ook de financiële problemen in Europa... en in het bijzonder de positie van de euro. Maar laten we eerst maar eens over Libië beginnen... want daar zitten wij nu tot over onze oren uh, middenin eigenlijk in de meest letterlijke zin. Er zitten een aantal militairen van ons die daar een actie uitvoerden. We weten eigenlijk niet echt wat voor actie. Maar ze zitten daar gevangen en we hopen op terugkomen. Maar die kans is niet zo groot. Meneer Van Bommel, u als Kamerlid... u zou daar natuurlijk graag met verantwoordelijke ministers over willen praten, lijkt me. Nee, dat, uh, deze week is er een debataanvraag gedaan. Um, die heeft de SP-fractie toen niet gesteund. Overigens, geen enkele andere partij heeft die debataanvraag gesteund omdat uh, we de minister niet voor de voeten willen lopen. En het is buitengewoon onhandig en ongemakkelijk om nou allerlei, allerlei detailvragen aan de minister te, te gaan stellen. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Is er wel de juiste beslissing genomen? Etcetera, etcetera. Dat doen we achteraf allemaal wel. Uh, dat is nu niet, uh, niet essentieel waar het nu om gaat. En dat moet absoluut de prioriteit krijgen. Zorgen dat deze mensen vrijkomen. Maar achteraf, zegt u, hoor ik u zeggen, wilt u wel graag... Ja. Die duidelijkheid. Moet er dan ja. een onderzoek komen? Nou nee, ik denk dat het om te beginnen aan de regering is... om uit te leggen uh, waarom er voor deze wijze van evacueren gekozen is. He, we horen ook berichten dat je vanuit die plaats... ook gewoon uh, zou kunnen vertrekken, zou kunnen vliegen. Er zou uh, zelfs een soort lijndienstje zijn. Dat klopt, dat heb ik ook gehoord. Het staat gewoon vandaag ook uh, groot op de voorpagina van NRC Handelsblad. Hè? En ook een woordvoerder ja. van de luchtvaartmaatschappij al daar. Ja. Uh, was van deze plaats gewoon uh, met een, een normale vlucht... Uh, ja. Te vertrekken. Maar we kennen de omstandigheden niet. Ik wil daar dus ook verder niet over speculeren. Er zijn allerlei suggesties gedaan. Ik weet het niet. Ik zal het achteraf wel horen. En ik maar... ben ervan overtuigd dat de regering niet zonder reden... Kwaad de tongen beweren zelfs dat het een verkiezingsstunt is. Ik geloof dat niet. Je speelt niet met mensenlevens wanneer het gaat om dit soort belangrijke zaken. Ja, maar toch, het is uh, natuurlijk uh, buitengewoon nieuwsgierig makend. Want die mensen die daar uh, bevrijd uh, werden... Hè, of in ieder geval de mogelijkheid werd gegeven om uh, Libië te verlaten... en naar Nederland te komen, die zijn terug... Um, denkt u dat het wel om die mensen ging, maar dat het misschien over iets heel anders ging? Maar dat wij moeten denken dat het om die twee mensen ging? Nee, ik denk dat het echt ging om de evacuatie nee. van deze twee mensen. Uh, de achtergrond van de Nederlander weten we. Hij werkte voor het ingenieursbureau van Haskoning. Uh, verder zou het gaan om een Zweedse vrouw. Um, ik ga ervan uit dat de regering wat dit betreft. dat de mededelingen van de regering gewoon correct zijn. Meneer Van Balen, um, uh, hoe zou de diplomatie hier nu mee moeten omgaan? Want uh, uh, ik heb u gisteren ook horen zeggen en zien zeggen op televisie. Ik ga daar verder niks over zeggen. Want alles wat we erover zeggen brengt de levens van deze militairen in gevaar. Maar hoe zou de diplomatie hier verder mee om moeten ja. gaan? In de eerste plaats moet ik zeggen dat de, de stelling van Heim Lommel een verstandige is. Achteraf controleren, dan kan er openheid over alles worden gegeven en nu kun je dat niet. Ik wil dat niet met de bankencrisis vergelijken, omdat het hier over mensenlevens gaat, maar ook daar gold. Je kon Bos niet storen terwijl hij die bank aan het redden was. Hij kon de Kamer niks vertellen, dus je moest hem achteraf controleren. Maar die achteraf controle wilt u ook? Dat nee, ik, ik speel wel. geen Tweede nee, kamer, goed, maar het lijkt mij logisch... Ja. dat als deze mensen veilig thuis zijn, wat ik hoop... Uh, dat de regering in een normaal debat met de Kamer tekst en uitleg gaat geven. Dat lijkt me logisch en dat, dat zal de regering, ga ik vanuit ook, absoluut doen. Okay. Uh, dan is de vraag, uh, ja, wat kan de diplomatie? Um, en nogmaals, ik, hou me, ik stel me terughoudend op waarom... ook een uitzending als deze, of een uitzending van Paul Witteman... of een krantinterview, wordt geïnterpreteerd ook door de Libische ambassade. En eh, als iemand bijvoorbeeld lid is van een bepaalde politieke partij... waarvan anderen in de regering zitten, Mark Rutte, Oewe dan gaat men conclusies trekken. Die wil ik niet getrokken hebben. Het tweede is dat je kan zeggen dat er zijn heel veel contacten... Het staat ook in, allemaal in de kranten. Er is een vliegtuigongeluk geweest. De secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken, die Kronenburg... is toen naar Libië geweest om, zegt, de, de, de, de lijken ja. en de gewonde mensen terug te krijgen. Dus, dus die de contacten heeft daar, zijn Dus goed. Er zijn contacten. Ja. Uh, er zijn in de Europese Unie natuurlijk contacten. Uh, er zijn in Arabische landen contacten. Maar als ik u even en die, mag onderbreken, Die zal ik men proberen uh, in te zetten. Die contacten die waren in de tijd dat er in Libië verder nog niks aan de hand was. Inmiddels is er natuurlijk ja. een oproer aan de gang. Zijn, uh, zijn de stellingen betrokken... en is de hele wereld zo'n beetje tegen Gaddafi? Maar, maar, Dat maakt het wel lastig. Laten we eerlijk zijn. Uh, Libië brandt. Uh, Gaddafi is al niet de meest stabiele regeringsleider. En dan zeg ik het heel vriendelijk. Dus uh, hij ziet zijn droom uiteenvallen. Uh, de, wat is de reactie? Uh, heeft hij nog controle over bijvoorbeeld de gevangenissen... waar mensen zijn ondergebracht? Uh, de, wat zijn de posities van anderen? Dat weten we niet... Uh, we weten dus niet wat er kan gebeuren en dat maakt het uh, extra lastig. En daarom uh, vrees ik ook voor deze mensen die, die, die daar zitten. Ja. Uh, maar ik vind dus dat de regering alles moet doen. En dat zal de regering ook doen. De regering of is het ook een Europese zaak? Uh, je hebt gezien misschien dat uh, een woordvoerder van uh, de Europese Raad... Uh, van Van Rompuy of Van Ashton heeft al gezegd... wij hebben een Europees beleid ten opzichte van Libië en dat zullen we niet veranderen. He, dat heeft met sancties te maken, et cetera. <kwijls> Uh, dus natuurlijk mochten er contacten zijn uit de Europese Commissie of de Europese Raad, zullen die ook worden benut. Maar heel, heel, heel concreet, als er volgende week in, uh, uh, door alle 27 regeringsleiders van de Europese Unie wordt gesproken over, maar we weten natuurlijk niet wat de komende dagen daar nog aan ergens ga, uh, meer gaat gebeuren, maar zal er gesproken worden over sancties, ja of nee, dan wordt dat voor Nederland, als je even denkt aan onze heel uh, eigen belang van die uh, militairen die daar zitten, wel lastig. Zijn. Als je zegt, uh, sancties tegen Libië, een no-fly-zone bijvoorbeeld, nou kortom, uh, alle contacten bijna verbreken, dan kun je onderhandelen ook wel vergeten dus, over die mensen. Het, het, het zal heel lastig zijn, uh, maar ik ga ervan uit dat ook Nederland in die uh, Europese Raad van 11 maart discussieert volledig mee uh, over de positie Libië. Maar met de handen op de rug, natuurlijk. Nou, dat is niet helemaal Gewonden, waar. Harry van um, want uh, er, er liggen al sancties. Uh, de Veiligheidsraad heeft al op 26 februari... in resolutie 1970... een aantal zaken vastgesteld. Wapenambargo, reisbeperking... bevriezen van tegoeden... en de gang naar het strafhof voor een onderzoek... naar de, de, de misdaden van Gaddafi en, de, en zijn entourage. Ja, dus er is eigenlijk dus, al een reden dat, voor Libië... om met ons helemaal niks meer te bespreken. Nou, dat is niet, dat is niet een zaak van Nederland. Dat is een zaak van de Veiligheidsraad. Ja, en de okay. Europese Unie volgt... Dat beleid gewoon ja. dus dus dat is daar daar hoeft nederland helemaal geen invloed op uit te oefenen dat dat is al vastgesteld ja. wat wat zou wat zou een, een mogelijkheid zijn voor europa is is is een militair humanitair ingrijpen hoe, hoe, hoe zou je dat moeten zien nou, uh, militair ingrijpen lijkt me niet aan te bevelen om, uh, om, om de levens van deze mensen te redden. Ik denk dat je daarmee uh, olie op het vuur gooit en in een, uh, in een buitengewoon complexe situatie komt. Ik heb gelukkig ook nog niemand dat horen voorstellen. Een no-fly zone is, een, is geen zaak van Europa, is een zaak van de Verenigde Naties. Uh, is ook niet zo makkelijk, uh, maar kan wel op een gegeven moment bijvoorbeeld... om de bevolking van Libië te beschermen aan de orde komen... Um, moeten vaststellen dat de, de Europeanen die in Libië zitten... die mogen het land verlaten. Mm. Dus uh, daar is niet een acute noodzaak om, om die mensen uh, te, te beschermen met een offline. Ja. Okay, het maar, is wel heel lastig om weg te komen. 100, hè? Ook laten we zeggen, bij de oliebronnen, dat is diep in het binnenland vaak... is het lastig om weg te komen. Dus de Britten hebben ook een aantal mensen daar weggehaald. Uh, maar als je kijkt, er is het Libië-beleid van de VN, van de Europese Unie. Ik heb zelfs gezegd... Uh, Cameron, de premier van Groot-Brittannië... heeft dat idee van die no fly zone uh, geopperd. Dat is een zaak van de Veiligheidsraad. Uh, dat moet ook nageleefd worden. Dan moet je gaan denken aan landen in de regio, de positie van Egypte. Egypte speelt daar een belangrijke rol in, kan dat doen. Maar... Uh, en de situatie kan ook verslechteren qua ja. humanitaire omstandigheden. Heel even die no-fly zone, want ik kan me daar toch eigenlijk nog niks bij voorstellen. Dan, dan zit je toch al bijna in een situatie van oorlog. Want stel dat er wel gevlogen wordt, wat, wat dan? Nou ja, je zult de luchtmacht van uh, Libië dwingen aan de grond te blijven. En Dat is toch, toch al opstegen. bijna een militaire Ja, En vliegtuigen, vliegtuigen die zul je verhinderen, zul je dus actie ja, die, tegennemen. Het is gebeurd, schieten, het is gebeurd in Irak. Ja. Het is gebeurd in Irak, effectief, begin jaren negentig. Als gevolg van de misdaden die Saddam Hussein pleegde tegen de Koerden en de Shiit in het zuiden. Daar is toen een no-fly zone afgedwongen, overigens zonder toestemming van de Ve Veiligheidsraad. Maar het was wel effectief was wel effectief. En daar is ook geen militaire uh, confrontatie uit uh, ontstaan. Had kunnen gebeuren, dan zou dat direct een oorlogssituatie zijn. ja Maar goed, dat magiet nou even goed samenvat uw woorden, meneer Van Balen. No fly zone wordt doorbroken door uh, de militairen van Gaddafi, dan schiet je zo'n vliegtuig neer. Dat betekent uh, of dat zo'n vliegtuig wordt geëscorteerd om elders te landen. Ja. En dat moet dus afgedwongen worden. En ik zeg, dat moet niet de NAVO gaan doen. Want dan nee, maar goed, maar cadeau, maar we, we, we praten uh, altijd zo deftig over de tegenstander onklaar maken, enzovoort. Ja, maar je schiet het gewoon neer. Toch? Dat is uiteindelijk de consequentie. Dat is de uiterste consequentie die er is. En, het, en landen zullen dat moeten naleven. En dan zeg ik, dan denk ik ja. in de eerste plaats aan Egypte. Want die hebben ook de vliegtuigen. En ik heb ook afgelopen weekend gesproken met, zeg maar, niet de top militair, maar de subtop. En dan zegt men, ja, als die situatie totaal uit de hand gaat lopen. He, er wordt ook gezegd, misschien heeft hij gifgassen, we weten ja, ja. het niet. Dan, zal er, dan kun je niet stilzitten. Ja, maar bijvoorbeeld nu hebben de, de, de West-Europese landen... maar ook de Verenigde Staten hebben duidelijk laten merken... dat militair ingrijpen op dit moment helemaal niet aan de orde is. Moment, ja. uh, maar geef eens aan wanneer dat wel aan de orde zou kunnen nou, zijn. Uh, los dat er heel veel speculatie is, maar er zijn nu duizenden doden gevallen. Tenminste, dat, dat lijkt wel het geval te zijn. En Heel veel gewonden. Uh, als het regime nog meer geweld gaat gebruiken tegen de eigen bevolking. bijvoorbeeld als het wel zo is dat hij nog gifgassen heeft. als dat zo zou zijn, gesteld dat die worden ingezet. dan is dat massamoord en dan kun je als internationale gemeenschap niet niks doen. Je kunt niet wachten uh, tot, tot er uh, tienduizenden mensen vermoord worden. Dat kan niet. Ja. Worden dat soort scenario's op Europees niveau al besproken? Kijk, uh, die worden in het Europese parlement besproken dat is openbaar. Maar ze worden natuurlijk uh, door de ambtenaren die werken bij uh, Catherine Ashton, zeg maar de buitenlandcoördinator van de Europese Unie, worden al die zaken afgewoond. Je moet uh, ja, strategieën ontwikkelen, scenario's ontwikkelen en je moet ook dingen kunnen doen. Hè. Ja, maar zover is het dus al, bedoel ik eigenlijk... dat er al in dit soort scenario's wordt gedacht. Ja, nou, lo logischerwijze wordt alles overwogen. De Amerikanen zitten er ook niet voor niks. Niet omdat zij vanuit dat vliegkampschip... van plan zijn Libië te bombarderen of een invasie te plegen. Maar als je dat schip er niet hebt liggen kun je niks doen. Dus dat is een, een optie openhouden. Ja. Mevrouw Peter, ik wil toch eventjes naar u... want in deze hele kwestie speelt natuurlijk ook nog een enorm vluchtelingenvraagstuk. Hè? De, de, de onrust in de Arabische wereld levert een stroom vluchtelingen op. Hoe moet, vindt u, Europa met die vluchtelingen omgaan? Nou, het is, het is heel verstandig om oplossingen allereerst in de regio te zoeken. Dat kan snel. En daarbij moeten andere landen natuurlijk te hulp schieten. Nou, Heeft Ban Ki-moon bijvoorbeeld al gezegd... wees ruimhartig voor die vluchtelingen. Wijs ze niet af, stuur ze niet weg. Nee, goed, daar, zal, zal, daar zal de regering gewoon zijn afwegingen maken, samen met de Kamer. Ja, maar ik vraag wat u daarvan vindt. Ja, het is, uh, het is altijd zo makkelijk om van ver te oordelen. Ja, uit je eigen warme, comfortabele huis. Over alles wat, uh, wat speelt. Ja, en dus? en, uh, dit, hier komt het wel op aan, het is in de hele Midden-Oosten uh, rommelt het. En uh, je ziet aan Egypte hoe uh, op een gegeven moment onverwacht ook hè, uh, oplossingen kunnen komen waar je niet dacht dat, ze, dat het mogelijk was. Maar anders gezegd eigenlijk, of anders gevraagd, of uh, de, uh, met de bedoeling daar een duidelijk antwoord op te krijgen. Moeten wij gewoon de deur openzetten voor vluchtelingen uit Libië als die mensen ergens naartoe willen? en bijvoorbeeld naar Nederland zouden willen? Nou, ik denk niet dat het een oplossing is om, uh, om iedereen hier naartoe te halen. Dat is nou, gewoon iedereen. niet goed. Dat is gewoon, ja, dat kan ook niet. Maar het, is, uh, uh, het lijkt me gewoon op het moment dat er een vraag komt... ook vanuit de VN, dat wij gewoon even een goed, uh, goede afweging maken hoe we nou, dat doen. Nou ja, we vragen natuurlijk ook omdat gedoogpartner Wilders heeft gezegd... geen vluchtelingen naar Nederland, ook niet als er een burgeroorlog uitbreekt... niet doen. Nederland moet dat niet doen. Nou, Zo strikt zou ik het niet willen zeggen. Maar dus wat, wat het, wat wat het moment is er wel een open. Weegt af op het moment dat er een concreet verzoek komt. Nee, je hebt het volgende. Gesteld aan Libië bereikt Nederland. Hè, die komt hier. Die zal uh, uh, verzoek tot diplomatiek asiel kunnen indienen. En het zal behandeld worden. Uh, nou, als mensen gaan... eindigen is natuurlijk in Malta als eerste. In Italië misschien, in Griekenland. Dus daar zullen ze komen. Dan moet je als Europese Unie alle middelen, financieel, maar ook logistiek ter beschikking stellen, dat die daar goed kunnen worden opgevangen. Je moet hetzelfde doen... Uh, in het westen van Egypte... waar heel veel mensen zitten... in het zuiden van Tunesië. Uh, en je kunt ook mensen... kijk, iedereen spreekt over ziel je hebt voor Bosnië ooit gehad... een soort ontheemde status. Dus mensen waren in Oostenrijk of in Duitsland terechtgekomen en er werd gezegd, u mag hier voorlopig blijven... totdat de situatie normaal is in Bosnië... en dan moet u teruggaan. Uh, dus er zijn allemaal middelen... Uh, en voorlopig is er nog niet een vluchtelingenstroom. Ja, Egyptenaren die naar Egypte willen, en mensen uit Mali die naar Mali willen. Maar er is niet een grote stoomopgang. Van Libiërs naar het buitenland. Nee, nee, maar u begrijpt wel waarom wij het toch graag van Rutte-Petoom zouden willen weten. Want zij wil graag voorzitter worden van het CDA. Een partij die uh, uh, zegt uh, uh, verbonden te willen zijn met mensen overal in, in de wereld. Ik heb ook gelezen wat u zelf zegt hè, over uw voorzitterschap... of over uw mogelijk voorzitterschap. Dat is ook iets wat u wil. En daarom is het natuurlijk interessant om van u te weten... zou Nederland ruimhartig moeten zijn in het toelaten van vluchtelingen uit zo'n gebied... Nou, Het is zo dat, dat de partij kaders stelt waarbinnen dat soort beslissingen genomen worden. He, binnen de, in de actualiteit. Dus dat doet de Kamer uh, uh, en, uh, he, samen met de regering. Maar het is, is, is het zo lastig om van u te weten te komen? Hoe u daar persoonlijk tegenaan kijkt? Ja, nou, je uh, uh, ik, ik, ik, ik, ik, vraagt me nu om als kandidaat partijvoorzitter. Ja. En dan zeg ik dat uh, een politieke partij op moment, dat moment gewoon algemene kader stelt. En dat het aan uh, onze politieke vertegenwoordigers is om je bent op dat ook moment een persoon, beslissing te je bent nemen. Ik ben ook een persoon een CDA-lid, ja. ja, uh, dus u zult iets vinden. Ja, met een hart. En dat, ja. is, uh, hey, en dat maakt gewoon uh, uh, dat je de beste oplossing moet kiezen die soms in de regio ligt. En in andere concrete gevallen uh, misschien. Ja, weet, weet u waarom ik het ook zo graag? van u wil weten, mevrouw Peter. Maar ik las van u dat u uh, u bent dominee. Uh, en dat u op een gegeven moment uh, met de kerkenraad had besloten... dat mensen die hier uitgeprocedeerd waren... daarvan had u gezegd, we gaan toch kijken... of we die mensen op de een of andere manier kunnen opvangen. Ja, we dat, hebben het hier over twee iets... jaar geleden. Hè? Toen was, oh, dat was dus de... ver voor het, uh, voor het generaal Pardon. Daar staat u nu niet meer achter. Nou, er zijn inmiddels wel wat dingen gebeurd. Hè? Het was, was, uh, en dat ging over uh, mensen die uh, ook uh, uh, uitgeprocedeerd waren... maar waar op dat moment ook helemaal geen oplossingen voor waren. In, in de vorige regering... Uh, uh, is in Balkan en de ze samen met de Partij van de Arbeid en CDA uh, besloten tot een generaal pardon? Van al die mensen die hier al zo lang zaten? Ja. En uh, toen uh, hebben we ook gezegd: van ja, dan moet je ook afspraken maken die helderheid scheppen over het, over het vervolg. Hoe moeilijk dat ook is. Ja. Hè, maar dat was die situatie van tien jaar geleden. kwam er een concreet verzoek uh, uh, van de Stichting India om mensen hmm. ja, zondag op, daarvan op zei u te vangen. En toen zei wij doen dat wel. En toen zei, ja, samen maar, met alle kerken in Groningen ja, was dat in de tijd. Ja, ja. Maar dat, dat zegt iets over uw inborst, zeg maar. Hè? U wil mensen opvangen die geen andere uh, mogelijkheid meer hadden. Maar ja. wat u. U betreft geldt dat niet voor eventuele vluchtelingen... die nu door de onrust in de Arabische wereld naar Nederland het zouden is, dat komen. Is een, dat is een heel andere situatie. We moeten nu dan concreet handelen in deze situatie. Oké, okay, waarmee we toch uh, een beetje het buitenland met het binnenland aan het vermengen zijn... waardoor we maar even bij het binnenland blijven hangen. Zo uh, iets na half twaalf we praten met uh, kandidaat CDA-voorzitter uh, Rutte Peto met Hans van Balen. De nummer 1 van de VVD in Brussel en Straatsburg en in Europa dus. En met Harry van Bommel van de Socialistische Partij. En we gaan het even hebben over het Binnenland en over het CDA... en over u mevrouw Petom Illegaliteit, eh, moet dat strafbaar zijn? Want we hadden het net al even over vluchtelingen. Nou, het, eh... nou je, ja of nee is volgens mij... Je... Nou, wat heel belangrijk voor mij is, dat is dat de Kamer heeft gezegd dat niemand die een ander helpt ook inderdaad opgepakt zal worden. Dat, dat is, vind ik het, dat vind ik een echte CDA-houding. Dus maar land. zeg dan nog even: illegaliteit moet strafbaar worden, ja of nee? nee. Uh, ik vind uh, zelf dat uh, uh, als je illegaal bent, dat, dan ben je een mens. Hè? Dat, is, uh, uh, dat blijf je. je. Je bent niet alleen je status. Dus het moet niet strafbaar worden. Nou, het, ook daarin zeg ik van... de partij moet een discussie gaan voeren over immigratie en nee, integratie. hebben wij te weinig gedaan. Maar het nee? is, is een hele eenvoudige vraag... waar alleen maar ook een eenvoudig antwoord op mogelijk is. Dacht ik, uh, moet illegaliteit strafbaar worden? Ja of nee? Um, u vraagt mij nu als persoonlijk lid nee, en niet ik als partijvoorzitter. Vraag ik het en mijn, persoon, mijn persoonlijke opvatting doet er als partijvoorzitter niet altijd toe. Dat oh. wil ik gewoon vooraf zeggen. En dan zeg ik illegaliteit moet niet strafbaar worden. Nu sta... Maar als ik partijvoorzitter ja? word... Dan zegt u dat het wel strafbaar moet zijn. Dan zeg ik, uh, leden, uh, denk na over wat je vindt van partij. Nee, Maar u moet integratie. leiding geven aan die partij. Ja, maar ik ga dus niet voorschrijven wat het CDA moet vinden... Dat doet een partijvoorzitter niet. Een partijvoorzitter jaagt de discussie aan... zorgt dat wat onder de leden leeft... Uh, dat dat goed aansluit op het, uh, wat er in de Kamer en in de regering wordt besloten. Maar wat mijn eigen opvattingen zijn... Uh, is dan het minst belangrijk. Wij gaan dit even uh, uitschrijven. En komen we komen daar misschien voor twaalf uur nog op terug. Maar ik begrijp in elk geval uh, dat wat u betreft... Uh, illegaliteit strafbaar mag zijn dat wat mij betreft illegaliteit strafbaar mag zijn, zegt u. Ja. ja ik als persoonlijk lid niet. CDA en als ik mij dan meng, zeg ik van niet, maar als mijn partij anders beslist ja, dan is dat zo. Nou, Misschien okay. mevrouw Petom, is in hoe u hier nu over vertelt wel meteen ook de worsteling van het CDA eh, zichtbaar. Want eh, het, het is een beetje worsteling tussen ideaal en werkelijkheid wat u schetst. Ja, en dat zal een worsteling blijven. En ik vind een groot goed aan het CDA dat daar mensen in zitten met verschil van mening. Hm. Mensen uit alle hoeken van samenleving, met allerlei opvattingen... die elkaar ontmoeten, omdat ze gedeelde idealen hebben. Omdat ze elkaar kunnen vinden op waarde waar u, ze voor staan. U bent als kandidaat, voorzitter, wel de enige die tegen het gedoogakkoord uh, was, hè? Ja. ja. Dus er zijn vijf kandidaten die ervoor waren... die dus uh, achter deze huidige opstelling staan... waarin het CDA uh, mee met VVD en gedoogsteun van PVV. U bent de enige die daar tegen was. Bent u daar trouwens nog steeds tegen? Ik heb daar tegen gestemd uh, op het congres... Met goede argumenten. Ja, maar bent u ik, er nog steeds tegen? Uh, ik heb daar tegen En het is mij niet de coalitie van mijn voorkeur. Maar mijn partij heeft anders besloten op dat ber beroemde congres. En uh, nou, afspraken gemaakt en daar staan we ook achter. Maar staat u daar persoonlijk ook nog steeds achter? Ik heb daar achter? niet tegengestemd, want toen u... tegen gestemd. Want ik ben, uh, het, er zijn grote verschillen van opvatting tussen de... PVV en het CDA. En bijvoorbeeld over... De, uh, hoe je tegen de islam aan moet kijken. Ja, dat is ook de reden uh, dat de PVV niet in de coalitie zit... maar nee, alleen als nee, Want De PVV vindt, uh, vindt de islam een ideologie. En het CDA uh, uh, blijft erbij dat het een religie is. Dat is het ook gewoon. Maar mevrouw en... Peter, hoe kan het voor u mogelijk zijn... om als voorzitter te functioneren? Voorzitter van een partij te zijn... die in een regering zit... waar u het eigenlijk ten diepste niet mee eens bent? Ja, maar dan wordt er iets verward En iets wat ook ten grondslag heeft gelegen... aan het grote verlies van het CDA. En dat is dat... Uh, uh, als je in een regering zit... dan sluit je compromissen. Dan doe je water bij de wijn. Mm. En uh, wie je bent als partij... Uh, je, waarvoor je, waar voor je staat, dat zijn onversneden idealen. En uh, het is veel te onzichtbaar geweest in de afgelopen jaren... wat dat CDA is, namelijk een partij van de samenleving. Een partij van eh, respect en van menselijke maat. Van meer dan geld alleen. Ja. En, en dat hebben de kiezers gemist. Ja. We hebben ze gevraagd, waarom hebt u niet meer op het CDA gestemd? Dit was de reden. Ik denk, ja, dit is onze kracht, dit is ons karakter. Dat moet gewoon weer... Boven tafel. Maar dat uh, spoort niet met de afspraken die uw partij heeft gemaakt met de PVV? Om, uh, de, de afspraken die uh, zijn gemaakt, uh, hè, dat gaat over het gedoogakkoord. Want je hebt ook het rege wij regeren met de VVD ja. en de PVV gedoogd. Maar goed, het gedoogakkoord maakt deel uit van het regeren. Ja, maar het staat niet voor niets in, de, uh, in het voorwoord, zou je kunnen zeggen. Vrijheid van godsdienst, uh, vrijheid van onderwijs. Uh, dat zijn belangrijke zaken voor het CDA. En op het moment dat er dus dingen komen die ingaan tegen wat het CDA vindt, dan zeggen we dat ook. Wilders is niet van suiker. En dat... Uh, hè, dan zal die het weten ook. Harry van ik, ik denk dat, dat mevrouw Petom een hele aantrekkelijke kandidaat is voor de CDA-achterban. Want mevrouw Petom accepteert het politieke feit dat het CDA nu samenwerkt in de gedoogconstructie met de PVV. Mevrouw Petom weest dat af, maar accepteert nu de, de feitelijk ontstaande omstandigheid. Ja, ik ben en een daarmee is... democraat, meneer Van Bommel. En, dus meerderheid ja, dat, dat vind ik heel mooi. En, en daaraan kan, kan mevrouw Petom dus tegemoet komen aan zowel de mensen die zeggen, wij waren ervoor... Als aan de mensen die zeggen wij waren er tegen. Dus zij heeft volgens mij de beste kaart in handen van al die kandidaten. Wat jammer dat u niet mag meestemmen. Of ben ja, dus ik, ik heb u misschien vaker ook lid geworden van Ik heb al vaker he? de behoefte om te stemmen eh, als het gaat om, ook bij buitenlandse presidenten of, of bij eh, politieke leiders. Maar ja, helaas is mij dat niet gegeven. Ja, maar maar ik kom eens langs congres. Ik wens u succes. Ik de, het de van van Kijk, uh, de rol van een partijvoorzitter is in elke politieke partij anders. In mijn partij is dat een niet-politieke functie, iemand die zorgt dat je partij georganiseerd wordt. En die inderdaad zegt, gedurende vier jaar is het de Tweede Kamerfractie die politieke verantwoordelijkheid neemt op basis van het regeerakkoord... verkiezingsprogramma, et cetera. Uh, in de Partij van de Arbeid heeft zo'n partijvoorzitter... dikwijls een, een veel belangrijke rol. Uh, de, het CDA moet ook natuurlijk een mening hebben. Wat gaan we van de partijvoorzitter verwachten? En ik denk dat uh, ook de CDA-traditie is... het organiseren van het debat, zorgen dat die partij functioneert... En de Tweede Kamerfractie is normaal, dat is de politieke voor. Ja, zo ja, gaat het, maar ik heb wel een inhoudelijk programma. Ja. Eigenlijk gaat de voorzitter een beetje terug, als ik u zo hoor... naar het, het beetje netjes bijhouden van de ledenadministratie... zorgen nee. dat de vergaderingen nee. op orde zijn. Het nou, hoeft niet echt een visie te hebben. Nee, he. maar kijk, daar zijn verschillende politieke partijen... hoe ze dat ja. organiseren. Ja. Bij ons, bij de VVD, is het meestal iemand die gewoon... zorgt dat de zaak op orde is. Precies. En bij ons in het CDA... Uh, moet een partijvoorzitter ook de discussie aanjagen... Ja. Echt op allerlei manieren. Um, uh, moet daar, ik ben zelf uh, van plan om een soort uh, ideeënmachine te ontwikkelen... waarbij er een permanente programcommissie is. Normaal schrijven we altijd een verkiezingsprogramma... als er verkiezingen aankomen. Nu maar, elke dag. maar nu moet je altijd weten waar staat het CDA voor staat. En dat, dat voeden we met zowel mm. uh, ideeën van ons geweldige wetenschappelijk instituut... Mm. maar ook met uh, alles wat die bijna 70.000 leden te bieden hebben. En daarnaast met iedereen... Binnen en buiten de partij die interessante dingen te melden heeft. Oké, okay. dat is best, best wel verwarrend. Dan, dan moet de, de, de, de vicepremier elke dag even met u bellen. Van hoe is de stand vandaag ten aanzien van dit onderwerp? Of hoe ja, moet Dat is mooi. Wij hebben zo'n driehoek, hè? van uh, uh, regering, uh, fractie, ja. partij. Die hebben allemaal hun eigen verantwoordelijkheid. Ja. En de, de partij is een is schuil gegaan. Achter uh, de regering in de afgelopen jaren was onzichtbaar, dat moet anders. Het CDA is, uh, heeft interessante, dingen te melden. interessante dingen te melden. Wie is de leider in het CDA? Of wie moet het worden? Nou ja, dat, dat, dat komt voort uit wat ik net zei. Drie voor de prijs van één. Drie voor de prijs van één. Je hebt de regeringsleider, of je hebt ja, de is... vicepremier Verhagen van Huisma Buma in de fractie. En onnuk, maar wie is, wie is de, partij de partijleider? Die hebben we dus op het moment niet. Oh, het maar... CDA heeft een goede traditie om de partijleider aan te wijzen... op het moment dat de lijst wordt samengesteld. En toch staat uh, vandaag een heel groot interview met uh, Hans Hille in NRC Handelsblad. En die zegt, Verhagen is de nieuwe leider van het CDA. Dat klopt dus niet. Nou, ik vind daar, dat daarin de volgorde niet helemaal goed is. Want, dus dat klopt niet? Nou, ik, De volgorde moet zo zijn. Denk na over wie je bent... Ja, dat is te weinig gebeurd, zeg ik, met Doe het ik rapport ook elke Frissen. Dag. Uh, Ja, het is een hele existentiële <laughs> vraag. Heel maar, belangrijk. Maar mevrouw, maar, mevrouw uh, weet, je, dat kan wel de, de route zijn, maar de, de realiteit is anders. Want deze week heeft bijvoorbeeld Frissen het ook gezegd. Verhagen is de leider. Frissen is de man die het CDA helemaal onderzocht heeft. Henk van der Kamp heeft het deze week gezegd. Uh, uw, uh, uh, uw concurrent Sjaak van der Tak heeft uh, gisteren nog gezegd. Maxime Verhagen is de leider van het CDA. Waarom zeg, is het voor u zo moeilijk niet, om te zeggen wie de leider is? Ik zeg niet dat Maxime Verhagen niet de leider van het CDA kan zijn. Ik zeg dat de volgorde verkeerd was. Ik was vicevoorzitter van de commissie Frisse... die dus de nederlaag van het CDA uh, vorig jaar heeft onderzocht. En wij hebben een schijnend tekort georganiseerd... aan het eigen, uh, geconstateerd aan het eigen pro politiek profiel. En hebben gezegd, uh, laat inderdaad, uh, laten we alles doen... om uh, dat profiel, je eigen identiteit, boven tafel te krijgen. Eerst dat en dan het gezicht dat erbij past, dat is de goede volgorde. Dus al die andere partijgenoten van u, die praten eigenlijk voor hun beurt? Die zijn te snel, ja. ja, ja maar Verhagen maar het is, is niet dus vreemd. Als een de facto is, leider. Ja. Uh, Verhagen was de man die uh, de, de, deze coalitie uh, tot, uh, tot stand heeft gebracht. Dat, uh, dat zal vriend en vijand van het CDA zeggen. Verhagen is de belangrijkste man van het CDA in het kabinet. Verhagen heeft ook de meeste ervaring daar... Uh, in dat kabinet zo'n beetje, uh, heeft op alle niveaus gefunctioneerd. Hij is toch de facto de politiek leider vraag van de Maar Verhaag is niet aangewezen door de leden. Nee. Wij vinden die ledenbijdrage heel belangrijk. Um, uh, het CDA is van de CDA's ja. okay. En uh, die zijn dus ja, uiteindelijk dus de daar, daar moet dan eigenlijk op 2 april op het CDA-congres... Ja. moet daar een uitspraak nou, van de is, leden over zijn. Nee, over 2 april niet. wordt een nieuwe voorzitter ja, dat gekozen. Is niet, okay. Okay. Hans van Baal. Zolang er geen verkiezingen zijn, ja. heeft het CDA niet een lijsttrekker. En de niet. vorige lijsttrekker is uh, opgestapt. Dus je krijgt de facto iemand die de dat vorige. invult. Oh, wie bedoelt nee. u ook alweer? De en vorige. Ik heb Paul oh, ja. Die kent u toch? Ja. Ja. Uh, dus de facto is Verhagen degene die de kaart trekt. Als je dat gaat ontkennen... Uh, drie leiders voor een kwartje of zoiets is onzin. Nou. Want je hebt er één die... Net en erboven dus, staat. Dus, dus is Verhagen de man, maar dat moet het CDA beslissen... maar ik denk, dat is de man die het gezicht ook is. Uh, en ik zou hem die positie gunnen totdat er een nieuwe lijst komt... en dan blijkt wie daar de lijst in Ja, maar u is. zegt uh, terecht, meneer Van Balen... iedere partij heeft zo zijn eigen cultuur... Absoluut. en het CDA gaat over zijn eigen zaken. Absoluut. Dus wij hebben op dit moment drie mensen ja. die gezamenlijk maar, aan maar, het staan. Maar mag ik u, dat, dat bedoel ik vriendelijk... wij hebben ooit gehad dat Gerrit Salom uh, zat in het kabinet... Jozef van Aertsen was fractievoorzitter. En beide zeiden, het is geen probleem. Toen was er sprake van een politiek leider en een... Ja, de, de, de, de, de, de, de er waren verschillende een, namen voor. Een, een, politiek aanvoerder, bedacht, en politiek aanvoerder en politiek leider. Ja, oh ja, dat was aanvoerder. toen de woordverwarring. Dus ja. uh, dat snapte niemand. Nee. Uh, en, en dus, dus geeft dat, u het CDA dus werkt het een advies? Niet. Dus werkt het niet. Dus een vriendelijk advies is, je hebt de facto iemand die de leiding heeft genomen... En gun hem die rol tot u uw nieuwe leider aanwijst... in de vorm van een lijsttrekker. Dus eigenlijk ja. zegt u wij tegen mevrouw het... Petum... noem Verhagen nou gewoon de lijst. Nee. Ja, wij doen de dingen op onze eigen doen. manier. Ja. En het is nu heel belangrijk om de partij in beeld te zetten. Dat zal ik ook doen door die inhoudelijke koers. Door ook leden te verbinden. Dat ja. is heel belangrijk. Door uh, uh, met, met zo'n ideeënmachine... door alle talenten te recruteren. En debat. Okay. Gooi de luik En, en even, even om een indruk ook van uw, uw, uw visie... Uh, met het oog op de toekomst te krijgen. Als... Uh, u uh, in de positie komt om weer een nieuw kabinet samen te stellen. En partners te zoeken en daarmee aan tafel te zitten. Zou u dan pleiten om weer een keer met de PVV een coalitie tot stand te brengen? Nou, dat zal zijn na de volgende verkiezingen ja, ja. En dan kijken we hoe dat politieke landschap er oh, dan ja. uitziet. Want dat was dit, dit keer natuurlijk... Uh, echt uh, uh, verschrikkelijk versplinterd. En uh, er waren weinig coalities mogelijk. Maar u snapt de, snap de vraag. Dus na de volgende verkiezingen kijken we verder. Hoe het dan moet. Maar okay. dit is toch wel het lastige denk ik mevrouw Peton. Want u wilt zo graag duidelijkheid geven mm -hmm. hè, aan, aan de kiezers. Het mm -hmm. is weer duidelijk dat mensen weten waar het CDA voor staat. Maar bij al onze vragen zegt u van ja naar bevindt van zaken. En dat zien we dan wel. En pas dan en pas daarna. Ja, ik heb veel, ik, u weinig duidelijkheid. Ja, natuurlijk, ik heb veel kwaliteit maar nu... ik ben geen profeet. Ik kan, uh, ik kan niet in de toekomst kijken. En uh, dat, het is natuurlijk zo dat, dat je een regering vormt op basis van de verkiezingsuitslag. De kiezer is de baas en ook de volgende keer. Dus hè? dan dus gaat, dat het, gaat u pragmatisch om met dat wat er op dat moment is. Terwijl dat, kiezers dat misschien wel. wel duidelijk een sturing nee, willen. Nee, maar dat moet wel. Je moet kijken wat voor coalities er mogelijk zijn. En uh, na de laatste keer was er, uh, waren er, was er niet veel mogelijk. Uh, hè, Nederland was gewoon versplinterd. Maar als u zo pragmatisch bent, dan had u ja, eigenlijk ook wel kunnen instemmen met de samenwerking met de PVV. Want eigenlijk zegt u, er was niet zo heel veel anders mogelijk. Nou, de... Ik dacht dat u toch meer principiële bezwaren ja, had. Er zijn hele grote inhoudelijke verschillen. En hm. uh, dat, dat, dat, dat zal niemand ontkennen. Nee, uh, dat, maar maar dan, dan, dat verandert niet naar, naar, bij een andere verkiezingsuitslag. En soms moet je dan toch samenwerken. He, de, PvdA, of de CDA heeft met de Partij van de Arbeid geregeerd, met de VVD geregeerd, met D66, D66 geregeerd. Deze keer is er een regering met gedoogsteun van de, van de PVV. Uh, omdat deze verkiezingsuitslag uh, daartoe he, met de onderhandelingen ja, Oké, okay. ja, Dat, eh, is, dat ja. heeft u al eerder gezegd. Er zijn twee partijen die zitten in het kabinet. Die twee partijen hebben een regeerakkoord. Die twee partijen uh, gaan goed met elkaar om. En ik heb ook wel eens in het Europees Parlement gezet. Er was ook heel veel discussie gek genoeg over. Beoordeelt het kabinet gewoon op de wetten die ze uitvaarden en op de maatregelen. Nee. En, en hoe bevalt het eigenlijk tot nu toe? De samenwerking met VVD en PVV. Nou laat ik vooral vragen, hoe bevalt het tot nu toe in de samenwerking met de PVV? Um, ja, het, het loopt, zullen we maar zeggen. Hm. Bent u enthousiast? Ja? Um, nou, u zult, uh, het zal u niet verrassen dat ik nooit enthousiast ben geweest... over deze samenwerking. Ja. Hè, het, het, het nee, was vanuit, het, vanuit het begin niet, dat is duidelijk. U nee. heeft daar toen ook tegen gestemd, maar hoe is het nu? Het, het, Want we zijn inmiddels ruim een half jaar onderweg. Ja, en het, het loopt, het gaat, het er valt eigenlijk is, alles mee. Nee, wat heel moeilijk is en blijft... En dat er zo ontzettend veel bezuinigd moet worden. Dat, gaat, dat is piepend en krakend en dat moet gezien de omstandigheden. Nou, bijvoorbeeld, Ach, laat ik dan een heel dat heel kort. Dat moet in ieder kabinet. Ja, dat moet in ieder kabinet. En dan heb je precies het punt. Maar misschien één een, een, een, een concreet dingetje wat bij de verkiezingscampagne voor de provinciale staten. met het landelijke karakter. aan de orde kwam op een van de laatste dagen. Dat bijvoorbeeld de bijstand. Uh, zou moeten worden aangepast als er in een huisgezin... iemand uh, uh, gewoon geld met werken verdient. Hè? Een, een bijstandsmoeder krijgt een bijstandsuitkering. Die heeft een zoon in huis, die werkt ergens... en die verdient meer dan een bijstandsuitkering is. Dan moet die vrouw gewoon die bijstandsuitkering inleveren. Hup, weg. Dat soort dingen. Vindt u dat ook allemaal plannen waar u zegt van... ja, er moet veel bezuinigd worden, maar misschien dat niet? U snijdt precies het punt aan wat laat zien uh, hoe, hoe moeilijk politiek ja, maar soms is. U merkt nee, ik, wil, ik wil het uitleggen. U merkt al aan de vraag dat, dat het een moeilijke kwestie is. Ja. Maar u begrijpt de vraag misschien beter dan ik zelf. Uh, wat zou uw antwoord zijn? Mijn antwoord zou zijn dat dat ook aangeeft. dat hè, uh, wij, hebben, wij zijn een politieke partij op basis van waarden, van uitgangspunten. Dat Solidariteit is daar heel belangrijk in. Maar dat u? moet dus in elke omstandigheid weer nieuwe lading krijgen. Wat betekent dat concreet? He, en als je... Nou. Ja, maar ik, wat betekent dat concreet? Raakt die mevrouw die uitkering kwijt, ja of nee? Um, je moet dus kijken naar wat solidariteit dan in die omstandigheid betekent. Dat gaat over het hele sociale stelsel, niet alleen nee. om deze concrete maatregel. Je moet ook kijken wat er aan de andere kant zou moeten gebeuren als je dat niet doet. Oké, okay, snapt u dat uh, wij denken dat het CDA in het diepste van het diepste heel gespleten is... en dat u daar strikt genomen, zonder dat onaardig te bedoelen... Eh, dat u daar ook de personificatie bent, want u bent Rutte Peetoom als mens. Nee, en u bent straks als partijvoorzitter een ja, in één persoon. Het is zo dat bij alle politieke beslissingen die je maakt, euh, euh, zijn er moeilijke dingen. En dat mogen we best eens laten zien. Het maakt politiek geloofwaardig als je laat zien dat beslissingen soms piepend en krakend en ook met hartzeer tot stand komen. Je, hè, en dat, dat, dat maakt ook voor mensen politiek grijpbaar. Maar, en dat wil ik dus best laten heel zien. Heel simpel, het CDA zal toch nooit kunnen steunen dat de, de, de, de mensen die het meest, in de meest lastige positie zitten, bijstandmoeders, dat die hun bijstand in moeten leven? Dat gaat u toch niet? Nee, nou wij noemen dat met een ouderwetse term schild voor de zwakken. En daar zal het ja. CDA altijd voor blijven staan. Dan vinden we de SP ja, en de precies. VVD. Oké, okay, dus u nou. zegt, nou, meneer Van Bommel, uh, uh. als u werk zoekt, kan u deze plek ja. overnemen. Uh, <laughs> want u heeft het helder gevraagd. Me, mevrouw Peter, u zegt dat kan het CDA nooit accepteren. Toch? In, in de algemene zin, dat je mensen nee, uh, in de specifiek... meest kwetsbare situatie nooit in de steek laat... daar ga ik in mee. Maar en en dan in de concrete, concrete vertaling daarvan, dus het, het, het kwijtraken van de bijstandsuitkering... in het geval zoals Kees dat net schetste, dat gaat het CDA niet meemaken. Nou, daarvan zeg ik, daar gaat nu deze kandidaatpartijvoorzitter niet over. Oh. Goed, volgens mij gaan we het over een ander dus onderwerp. Het is nog een hele klus de ja? komende weken. Het wordt nog heel lastig. Niet makkelijk, maar wel leuk en nodig. Oké, okay, nou... Wij hebben al aangekondigd dat we het ook nog verder zouden hebben over de EU-top die er aan de orde is, 10 maart, 11 maart. Daar worden ook de financiën van Europa besproken. Vrijdag praat de EU over een financieel plan van Mercosy, want zo wordt het al genoemd, de Frans-Duitse alliantie. Daarin worden vergaande voorstellen gedaan om uh, allerlei dingen te regelen. Belastingen, pensioenen, lonen, begrotingstekort. Het moet allemaal op Europees niveau uh, besproken en geregeld worden. Ja, eerst maar eens even dat Mercosur, Dat duidt op een onder onsje tussen Merkel en Sarkozy. Is dat handig of is dat toch een beetje lastig, meneer Van Bommel? Dat is niet handig. Uh, daarmee wordt de indruk gewekt. Nee, daarmee wordt eigenlijk getoond dat de grote landen in Europa de dienst uitmaken. En als je dan ook nog naar de inhoud van dit programma kijkt... dan zie je dat het een zuiver neoliberaal programma is wat uh, heel veel zaken die eigenlijk gewoon door landen zelf geregeld moeten worden... het vaststellen van de pensioengerechtigde leeftijd... de lonen in de publieke sector, uh, belastingen, uh, de arbeidsmarkthervormingen... moet allemaal door nationale regeringen worden vastgesteld, dat wil men naar Europa trekken. Ik ben een ben is tegen. het wel genoemd, ja, absoluut. He? Het... Als je deze stap zet, dan ben uh. je op weg naar een, naar een EU, een Europese Unie... met een economische regering. Daar moeten wij echt voor gaan. Ja, nou, dat is dan simpelweg wat altijd in het begin ook bij, eh, bij het, het, het plan van de euro is bedacht. Hè. monetaire unie kan niet goed functioneren zonder een politieke unie. Meneer Van Balen, toch gaat dat sluipende wijs wel die kant uit... omdat er geen andere weg is. Ook in uw fractie, de liberale fractie in het parlement, wordt daar toch in die richting gedacht? In het bijzonder uw eigen voorzitter, Kiefer Hofstad. Ja, en ik zeg, ik ben voor het redden van de euro... van onze menselijke munt. Want dat, die te, is echt in gevaar? Nou, laten we zeggen, wat je in Griekenland hebt gezien... en in andere Zuid-Europese landen en in Ierland... betekent dat die landen eh, niet kunnen voldoen aan de voorwaarden... over inflatie, over begrotingstekort, nationale schuld, et cetera. En dat tast die euro aan. Want er zijn afspraken over die niet nageleefd zijn. Dus... De WVD is er altijd voor om die afspraken niet alleen aan te scherpen... maar te zorgen dat ze echt worden nageleefd. Uh, alleen het is niet juist om te zeggen, dan gaan wij voor u land X, bepalen hoe u precies uw pensioenstelsel moet inrichten. U moet zorgen dat u aan die voorwaarden van die euro voldoet, de stabiliteitspact, en hoe u dat voldoet, of u zegt ik schaf mijn leger af, uh, of ik uh, verlaag mijn uitkeringen, dat is iets voor een land om zelf te beslissen. Uh, als nou, u misschien om u in de reden te vallen, ben, bent u die fase al, al, al uh, voorbij? Het is eigenlijk een, een achterhoede opmerking nee. die u maakt. Nee, want kijk, ik heb ook in mijn eigen... Liberale fractie, dus waar 85 mensen in zitten onder leiding van Guy Verhofstadt, heb ik steeds gezegd: ja, onafhankelijk toezicht. Niet gepolitiseerd toezicht, maar onafhankelijk toezicht of landen voldoen. En ga je niet met alles bemoeien, want uh, zelfs in Washington wordt niet over de lonen in al die lidstaten van de Verenigde Staten worden, uh, wordt daar gesproken. Dus je moet dat allemaal niet op Europees niveau willen doen. Het gaat om de afspraken die je naleeft. Uh, maar en als zijn... iedereen het op eigen houtje doet, dat zien nee, we toch? Nee, nee. Dan werkt het toch om... ook niet? Op een gegeven moment, als een land niet voldoet... de inflatie is te hoog, hm? uh, de nationale schuld loopt op... de begrotingstekort is te groot, dan moet dat land aanpassen... En daarvoor ben ik er ook om de tucht van de markt te laten functioneren. Ik ben dus tegen eurobonds, staatsobligaties op Europees niveau... want dat betekent dat Duitsers en Nederlanders die nu relatief goedkoop kunnen lenen... omdat ze hun economie op orde hebben. Die gaan meer betalen en landen die hun economie niet op orde hebben... zoals Griekenland en Portugal, die gaan minder betalen. Dus die hoeven niet meer zich aan te passen. Wat we zien is, wat we zien is dat de crisis rond de euro wordt gebruikt... nee, ik zeg misbruikt om dit pakket erdoor te krijgen. En in dit pakket zit het verhogen van... Dit pakket, van dat is waar de Europese Brussel, top over gaat. Precies. Om die economische regering... He, zo mag het niet heten, maar dat is het natuurlijk wel... wanneer vanuit Brussel wordt bepaald... dat de pensioenleeftijd omhoog moet en al die andere zaken. Dus dat moeten wij tegenhouden. Wij moeten dat op nationaal niveau blijven regelen. Wij betalen dat ook zelf... Um, en uiteindelijk moeten wij gecontroleerd worden op staatsschuld um, ja. en, en inflatie en andere ja, zaken. Precies. Dat is de afspraak uh, die gemaakt is in het Stabiliteitspact. Die is niet nageleefd. Ja. Dan moet je niet met een heel pakket maatregelen nee. komen... wat, wat eigenlijk wijt, wijst op een andere politieke agenda. En het agenda. allerbelangrijkste is dus dat die afspraken zijn door de, de, de, de raad he, van ministers niet nageleefd nageleefd. Sterker nog, die zijn verzwakt, al die afspraken. Dus de Raad heeft dat niet goed gedaan, de lidstaten. Ik vind niet dat je dat moet brengen naar het Europese Parlement en de Commissie. Dus je zou bijvoorbeeld dat bij de Europese Centrale Bank dat toezicht kunnen leggen of bij een onafhankelijke instantie, want anders wordt het een politieke speelbal. Maar dat is de ene kant van het verhaal, dat toezicht. Maar betekent uw standpunt nu dat u niet, of dat de VVD... ook in Nederland niet gaat instemmen Heel kort. met dit pakket? Met dit pakket, zoals het nu ligt, nee. Oké, okay, nou het is duidelijk. Het wordt hoe dan ook een interessante discussie... want het gaat allemaal over onze eigen munt... waarmee wij straks weer boodschappen gaan doen. Rut Petom, veel succes de komende weken en met uw campagne. Hans ja. van Balen en Harry van Bommel, allemaal bedankt. Dankjewel. Wilt u meer achtergronden over ons programma? Kijk dan even op onze website, troskamerbreed.nl. U kunt zich daar ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Dan bent u wekelijks op de hoogte van wat we gaan doen. Redactie van deze uitzending was in handen van Roelien Axe, Liesbeth Witteman en Bert de Rooij. De techniek deed Nico verhoog. Straks eerst het NOS-nieuws, daarna het journalistieke onderzoeksprogramma Argos. Om kwart over één is er Tros in bedrijf. En wij zijn er natuurlijk volgende week weer. Dus graag tot volgende week. Dag. Thank you.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 over haar culinaire kwaliteiten. Luister morgenmiddag van kwart over twaalf tot twee de Perstribune. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De Nationale Carrièrebeurs, het grootste carrière-evenement van Nederland met de beste werkgevers. Vrijdag elf en zaterdag 12 maart in de Amsterdam RAI.